En we zullen anders zien wat hij vertelt. Bedankt allemaal. De groetjes van deze kant. En, zoals dus ik altijd zeg, groetjes. En, en, en, en, en, wat ook alweer? Wat was het ook alweer? Bij wie ook weer? Ja. Dat was de groetjes. En. Oei, oei! Tot de volgende week. Bedankt uh, Wiki. En nu gaan we luisteren naar Daan. We gaan luisteren naar Daan en Herman. Oei, oei! Oei, oei, oei, oei, oei! Oei, oei! Oei! Die, die, die,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 Daar ben je al, Herman. Ja, hallo. hallo, Goedenavond. Het is, is een goed begin van de avond, alles werkt zo waar, hè. Ja, zo so is het. Zo, so, uh, Zonneschijn buiten. Kijk, dat is het, hè? De zon die doet wonderen, hè. Ja, de zonneschijn. Een beetje koude wind nog. Nog steeds wat koude temperaturen uit het. Uh... Uit de Zuidpool, die komen hier nog wel even overschuiven, maar dat zal deze week ook afgelopen zijn. En de temperaturen die gaan, zoals het is voor de laatste paar weken, rondom de 17 graden gaat het een beetje zo tegen de 20 aan. En dan zijn we op weg naar de lente. Kijk, ik ben er hard aan toe, maar het zal hier nog even duren. Het is hier zo 11 graden overdag of zo, hè. Ja, maar jullie gaan ook de winter tegemoet, hè? Ja, en we hebben tegenwoordig lekkere warme mondkapjes, hè? Oh, je, je, uh, nu je het zegt, ja. Ja, dat zal heus wel wezen. Dus, dus we, we kennen lekker beschermd de deur in en uit gewoon. Ja. Oké, okay, ja, ik, we hebben wel mondkapjes en we hebben de... Een, een, een je in de, de auto als we het nodig hebben. Maar als we gaan winkelen. Nou, ja, we gebruiken het niet zo heel erg. Voor, als je dit de winkels hier binnenkomt. Ja, dan zie je ook meeste mensen die, die die mondkapjes niet op hebben. Ze gaan wel zo van twee, drie meter van elkaar eraf. Als ze ergens iets gaan uh, van de shell afhalen of zoiets. Maar uh, maar om nou met zo'n kapje rond te lopen... er zijn mensen die er erg, erg uh, onwel van worden... Die, die een beetje ziekelijker van zijn... als ze dat allemaal moeten, maar op dat gezicht moeten hebben. Ja, dat, dat kan ik me wat bij voorstellen... Hè? maar ik vind het ook wel iets grappigs hebben... Hè? al die mensen met zo'n... alsof ze de winkel komen overvallen, weet je wel? En dat vroeger... Ja, vroeger, als je, ja. de, als je zo de winkel binnenkwam... Dan ben je gelijk aangehouden. Maar, maar nu, als je zo de winkel binnenkomt, dan glimlachen ze naar je, maar je kan het niet zien, hè? Want ze hebben ook nee. zo'n ding op. Ja, hier, hier in de, in de uh, supermarkt waar wij, wij meestal winkelen, dan als je voordat je naar binnen gaat, dan moet je eerst je, je, je naam opschrijven op, op een. Op een op de, ja, op een. Op een, op een of een, uh, ik zou zeggen, een boek, wat ze ervan hebben. Moet je je naam inschrijven en zo. De, tij, de tijd van de dag. En iedereen die dan de, de winkel binnenstapt, die moet dan ook dan zo'n wagentje hebben, zo'n, weet je wel, zo die, waar je alles kan indouwen. Ja, die, die moet dan ook uh, afge... Af, uh, Afgedaan worden met, met een beetje van dat uh, speciale zalf of wat ook. Uh, ja, het is uh, allemaal wel erg moeilijk. Maar uh, persoonlijk? persoonlijk, ik vind ga naar binnen en, en koop en ga naar buiten en houd ermee op. En uh, jij schrijft toch altijd gewoon je naam als Jan Jansen of John Johnson of Art Artse of uh, hmm. Kees Keesje. Of Frits ja. Frits. of je, je schrijft er ook maar wat op, hè? Ja, Piet van der Kalen, of soms <laughs> zoiets. Precies, dat zijn de goede namen, hè, man. Dan herkennen ze ja. je nooit. Uh, wat we gaan doen, we gaan kijken of de muziek weer werkt. Nou, als het niet werkt, je weet hoe het werkt, dan trek je je koptelefoon er even uit, hè? die, die haal ik eraf met een stekketje, met, met een stekketje. Zo. Ja. En dan heb ik de plaatje hier, heb ik erin gezet. Kan je me horen? Ja, ik kan je heel goed horen. Oké, okay, dan ja. Zo. of tune and all the rhymes ring so untrue when I don't find the words to say the thoughts I long to bring to you when I hear lonely singers who are just as lost as me Making noise Not melody You will be my music our song you will be my music i can song to tell me all the things I need to say and I'm afraid as time goes by that someday soon you'll go away and I'll be lost and trying for songs I'll never sing Wanting Is everything You longer if I'm wrong Applausje hè, man. zet je koptelefoon er maar weer in en, en hem maar weer op, hè. Hallo? Hallo? Je ken me gewoon weer horen. Ja. Kan je de muziek horen? Heb je Ik, dat gehoord? Ja, zeker weten, hè. De mensen op de chat zeggen ook van, hé, luid en duidelijk, de muziek. Wel, dan hebben we dan gevonden wat er eigenlijk verkeerd was, <laughs> toch weer, hè... We, we zijn uitvinders, hè, man? Wij zijn uitvinders van het eerste uur, hè. Ja, dat uh, is eh, leuk, dat is leuk gezegd, hè. Ja, het, uh, ja het, het, het, het hoort eigenlijk bij ons programma, hè. Dat, dat, dat gaat nu eenmaal zo. Dus, ik, uh... ik wou nou even zeggen, hè, van wij zijn de echte live experimenteerders, hè. Wij zijn de mensen die goed bezig zijn, hè. Met het ontdekken van de nieuwe wereld, hè. Waardoor iedereen ja. met elkaar verbonden wordt. En, oh, zo, is het. En, ben ik met je eens, volkomen. Wa waardoor we gewoon allemaal wat met elkaar kunnen hebben, hè. Nou we hebben ja. we met z'n allen de corona, maar we, we kunnen ook allemaal leuke dingen met elkaar hebben. En dat gaan wij vanavond is doen, hè, man. Wij gaan alleen nog maar leuke dingen doen. Ja, ja zo is het. En er en zijn genoeg dingetjes waar je plezier in kan hebben. En, en, en uh, wel goed, goed doet, uh, die je dag altijd meer zonnig maakt, als het ware. Je, je kan altijd proberen zelf beginnen met lachen. En dan nemen andere mensen dat heel snel van je over. Terwijl als je boos kijkt... Hè... Dan krijg je hoogstens mensen die aan je vragen: wat is er aan de hand? Hé? Dus ja, blijf lachen. Ja, dan zijn ze benieuwd, dan willen ze het toch wel weten. Zo so is het. Uh, um, nou, hoe is het? Hier in, in Nieu Nieuw-Zeeland, ja, um, yeah, ond on, ondanks alles, is het wordt er toch... Uh, iedereen die moet dan zo'n dingetje voor zijn mond hebben. Maar je ziet dus... Ik, ik, ik sta er stel van dat ik het zo weinig zie... als ik dacht dat, ik, dat het moest gebeuren. Maar ja, het... Uh, er zijn ook niet veel mensen die ziek worden. Die, die, uh, de ziekenhuizen liggen nu hier eigenlijk ook niet helemaal. Zo... Uh, so, uh, het, uh, ja, de ziekenhuizen die zo dan zijn, die liggen ook heel, nee, helemaal dicht hè, of uh, gesloten. Hè. Nee, dat, ja, er zijn meer mensen die, die, die, hè, die met uh, dit waar uh, wat uh, ongemak vinden en die gaan dan naar het ziekenhuis toe. Maar, als je zo kijkt wat er zo gebeurd is in Frankrijk en, en, en Italië... en ja, in Nederland misschien ook een beetje meer dan bij ons... Hè, dan denk je, ja hoe komen, die, hoe komen ze daar overheen? En hier, ja, hier is het... Is, is de, de, de health service is, is een stukje beter, zou ik zo zeggen. Ja. Ja, dat is zo, Herman. Hier hebben ze gewoon de afgelopen jaren alleen maar ziekenhuizen afgebroken, hè? Oh ja? Ja, want het bracht geen geld op, hè? Je kon er niet rijk mee worden. Maar nou worden we de arm door, hè? Omdat ze er niet meer zijn, hè? Ja, ja dat heb je geloofd. Ja, als je het zo bekijkt. Ja, maar hoe kan je een ziekenhuis afbreken? En dat, en dat komt omdat net, ze hier, hier, hier motten, ziekenhuizen moeten geld verdienen, hè? Ja. En, en die kennen ook maar op een gegeven moment moeten ze zeggen van nou, voor dit soort operaties is er even geen geld meer. Want de, de verzekering die betaalt het niet, hè? Nee, maar, maar, maar een ziekenhuis is, is, is, is toch geen business. Is Ik, geen business. Hier in, hier is in Nederland, een... Nederland wel, dat is hier zaken doen, hè? It's a service. Uh, nee, het is hier niet. Het is echt een betaalde service, hè? ja. Dus, uh, dus het, er... ja? het is duurder als de Albert Heijn, zal ik maar zeggen. Hè? Hmm. Ja, eigenaardig hè? Sommige landen die komen er goed doorheen, andere landen die hebben er moeite mee. Ja, dat komt omdat wij gewoon alles weggedaan hebben, want we hadden het niet nodig, en Niemand werd ziek hier, hè? Nee. Dat is zo. En, en nou in één keer worden ze allemaal ziek. En dan hebben ze geen plek meer. Hè? En, en vroeger ja. hadden we dat gewoon wel. Hè? Dan za zaten er gewoon mensen. Die zaten misschien wel dagen te wachten met hun schoenpoetskraampje. En dan op één ja. dag kwamen er ineens zeven heren. Die hun schoenen wilden laten poetsen. En dan kenden we weer een week van leven. Hè? Ja, wij hebben een... Uh nog een brief gekregen van, van het hospitaal en daar moet ik naartoe volgende week donderdag geloof ik voor een in de morgen, acht uur in de morgen en dan ga ik uh, ga ik, ik ga even, even de deur uit ik geloof dat iemand met mij moet praten oh oh hey, oh oké, Herman gaat even de deur uit in eh, wat was ik zelf ook alweer om te vertellen oh ja Nee, dat niet, he. Nee, het was iets anders, dat weet ik zeker, he. En dat, nee, dat, dat heb ik al drie keer verteld, dat kan ik beter niet vertellen. En dan, ja, ik heb eigenlijk heel weinig te vertellen, he. Dat is eigenlijk ook het, het bijzondere. Dat wij mensen zijn altijd heel dom, mee. He. Wij willen ook wat te vertellen hebben. Maar zo zit het in het echte leven, he. Waar ook de plantjes en de dieren al meedoen, en al die andere dingen die er toe doen, eh, ja, die, die, die doen dat heel anders. Hè? Die willen niet altijd meepraten. Die willen niet altijd een idee hebben. Nee, dat hebben ze niet nodig. Zijn wil je? Want is ja. er weer. Ja. Soms komen de mensen en die willen er niets hebben of wat hebben. Oké, okay. en, en je hebt hem gelijk duizend euro meegegeven. en je zei van nou, ja, hoor, dan ja, dan ja, dan ik heb er niks aan. Ik terug, we het over. Um, ja, over, over mensen die, uh, die hier niet zo uh, erg uh, zo druk liggen in het ziekenhuis dan uh, bijvoorbeeld in andere, in andere landen. Eigenaardig dat er veel mensen die zijn, die zijn ziek van die virus uh, En dat is uh, vooral langs de Middellandse Zee kant uit die kant. Dus, uh, ja, het, het, het zit ook ergens anders in. Kijk, verstaan? Ja, wij, wij, wij liggen toch recht, recht in de middel van de zee. Ja, dat, en, dat wil he, maar niet in de Middellandse Zee. Het is omringd door de zee. Ja, en... Helemaal koptelefoon. Dat schijnt heel anders te wezen. Koptelefoon, dus, uh, Herman. Ja, dat nog niet. Herman, koptelefoon. Zo, je weer een ander plaatje opgezet. Dat een kan je, je ook gewoon best doen. Best... Je neemt gewoon een programma over zonder en, koptelefoon. Geen probleem, helemaal. Komt ie. Ja. De great Sydney BJ. Straks misschien nog wel. Hé man, hé man, hé man. Zet je koptelefoon even op. Ja. Dat is zo. So. Ja, yeah, anders. Ja. Yeah. Oké, okay. dat is. Dat uh, was de uh, Sydney BJ. Met musket ramble. Kijk, en dat hebben ze later nog een liedje van gemaakt. Van, hoe was het ook alweer, Het was in Amerika ooit een keer, hè? Van, en zoiets van... Want two, three, we don't want to go, or zo. En dan Vietnam. Maar jij spreekt beter Engels dan ik, hè? Oh, hartelijk dank. Ja, ik moet het iedere dag spreken. Ja, want die mensen die doen niet echt aardig mee hè, met echt Nederlands spreken, Ja, yeah. dat is zo. So. Oké, dat is best En misschien straks nog eventjes. Ja, en we zitten weer te kijken op veel verkeer die op de Havenbrug vorige week helemaal moest stoppen. Er, waren, er zijn vier wegen op die haven, havenbrug. Hè. Twee naar de stad, twee uit de stad naar het noorden. En, en toen het... Die, de, de, het was zo'n hoge wind dat een hoge vrachtwagen, die was omgekanteld tegen van een van die, op, van, van die stalen, stalen op, uprights. Die, die werden wel bijna uh, ja, in tweeën gedaan. Maar dat was niet. Maar in ieder geval, de, ze, hebben het, de, uh, ze hebben dat weer uh, voor elkaar gekregen. Maar er werd al verteld, oh, het zal wel een maand of twee duren voordat de reparatie er was. Maar nee hoor, dat was uh, in, in, in binnen twee, twee weken, was het weer voor elkaar. Maar ja, het. Het gaf toch wel aan hè, dat, zoals dit, dit, een probleem wat we al hebben voor jaren. De, we hebben dan een havenbrug, maar in die, in die tijd dat het open was, dan, dan, moest je dan was dus er zo'n hokje aan de beide kanten hè, als je erin in of eruit ging. En, en, en dan moest je dan ik geloof dat um, twee shilling be, moest je voor betalen. En, en toen werd al um, gevraagd door de, toen een, een, een uh, burgemeester dan, die, die, die, die, die had al gezegd jullie zijn te kort, maar je moet al plannen maken om een, groot, een grotere toe en, en naar geen brug, had hij het over. Maar hij zegt, wat we echt nodig hebben, misschien niet direct, maar toch wel eh, een ondergrondse eh, weg en op een treinweg trein van, eh, van de stad naar het, noord, naar, naar het noorden van de stad. Dus onder de haven door, en komt dan weer boven aan de andere kant. En ja, dat... En we ja, dat is allemaal wel mooi, maar het kost allemaal centen, bla bla bla bla. En, uh, en, en ineens is men nu al bezig om, om plannen te maken, om een plan te, op, te, te tekenen. Als dat het juiste woord is, om, om, zo, om zoiets te doen. Dus uh, ik, ik, zei, ik zei al tegen die tijd. Want veel, veel Nederlandse jongens die, die hier geïmigreerd waren op een eentje, die hadden daar een hele goede baan toen die havenbrug gebouwd is. Die zijn later met z'n allen, de meesten die ik die kende die zijn dan naar Australië gegaan. Maar het, het is, het is uh, ja, men, men luisterde niet of men had geen zin in te luisteren of men... Men dacht dat het niet komt, maar ja, nu komt het toch wel van tevoren. Hè? Dat, ja, er moet een andere toegang komen. Een en, ja, een uitgang en een toegang van, van en naar de stad. En eh, het beste wat men nu over heeft, is dan een trein, er, een, ja, een stuk railway van, van de stad naar, naar, naar de North Shore. En eh, laten we hopen dat ze de, de, de plannen heel goed maken. En oké, okay, het gaat misschien wel, wel, wel centen kosten. Maar met de tijd zal dat uh, heus wel uh, betaald worden. Ja, als, men zo, als men zo denkt. Hè, als men zo denkt van, ja, dat gaat zoveel centen kosten, dit en dat. En, en, en ja, dat komt er nooit toe. Jawel, je komt er toe, maar je moet... Je, je moet je moet iemand tijd geven. om. om, om, om de, de centen zo'n zo beetje op te halen, vind je niet? Ik, ik vind dat iedereen daar de tijd voor moet nemen. Hè? niet in één keer gelijk heel rijk, hè? maar heel langzaam maar. en dan op een gegeven moment. heb je er genoeg van. Hè? ja. ja, dat is het. dat is het. Maar we, ja, maar we zullen wel zien. Hè? En de, als we zo'n. Zo trein onder de haven door kunnen, kunnen uh, krijgen. En, en, en uh, ja, dan, dan, kom je, kom, dan kan je komen kijken. Ja, maar dan kan je, je de hele haven niet zien, hè? Nee, nee, maar je, je kan wel over, over de havenbrug, dan kan je wel de haven zien, zie je? Kijk je. Maar, ja, die, maar het, die, uh, die uh, op die plannen die ze nu dan willen uh, ja, maken, die zijn weer heel iets anders. Hè? Dat, uh, maar ja, dat. Uh, nou, eerst, eerst, en er is nog miljoenen voor uh, voorbeeld gespandeerd, die gedeelte van een ondergrondse trein van, uh, de, van de stad naar een beetje uh, in een ander gedeelte van, van, van de stad. Hebben, hebben ze een nieuwe treinlijn, hebben ze het nu daar. En uh, eigenlijk hadden ze die dan willen doortrekken helemaal naar het, het, het internationale bliefveld hier. Maar ja, daar, uh, dat is nog niet doorgekomen. En zie je, ze komen voor proble problemen te zitten. Hè? Meer mensen komen hier wonen. He, en, en, en veel meer verkeer en zo. En dan, ja, die dingetjes die moeten toch komen. En de, in de tijd, daar werd er niet over gedacht of gezegd. Nou ja, nou, zo erg ja, zal het ook niet wezen. Maar ja, je zit ermee. Dus, dan maar doen. En, en, en zo doen ze het. Ja, hoop maar. Hoop maar dat ze het doen. Ja, dus eh, eh, eh, dan die, die, die ondergrondse uh, weg van onder de Maas in Rotterdam. Wanneer was die gebouwd? Nou, dat was eigenlijk al... Uh, ik, ik moet je zeggen, volgens mij zijn ze begonnen te bouwen in de oorlog. of oor Vlak voor de oorlog zijn ze begonnen. Aha. Uh -huh. Ja. En nou, en ik, uh, af en toe kijk ik wel eens naar een uh, programma... Een, een, het internet en dan kan je in een trein gaan zitten en dan kan je bijvoorbeeld van Amsterdam naar Maastricht toe of zoiets. Dan, zit je dan kan je die hele rit die kan je dan meemaken. En dat, maar voor, ik geloof dat het in bij Rotterdam of bij, ergens in de buurt is die kant uit. Dan komt, gaat men ook onder de ondergrond door en is een lange lange tunnel. Ik heb, weet jij het misschien waar dat kan wezen? Een van de lange Tunnels. Ja, in Nederland zijn zoveel lange tunnels, terwijl we hebben niet eens bergen, hebben. Je, nee. je, je moet je voorstellen, ik ken al meer dan een half jaar niet meer met de trein mee, hè. Dus... Je eh... kan niet met de trein mee? Nee, nee, want je... je, je, je, je, je of het is te vol, hè. Of, of ja. het is, eh, ja... Eh, dat, dat het gewoon uh, een, een stoptrein is in plaats van een normale trein. Hè? Dus dan doe je overal twee uur langer over En ik, ik ben oh. nogal... Uh, dat ik denk van nou, ik wil ook nog wat andere dingen doen. Hè? En dat ken dan niet. Oeh. Ja, dat... Is, dus, is het een probleem voor je? Or... Nou, het is wel Sorry? een probleem hè, dat, dat je in Nederland gewoon nu... Even, je mot gedragen, hè? En ik weet niet of je Nederlanders kent, hè? Maar, maar daar zijn ze over het algemeen heel slecht in, hè? Ze willen toch altijd zelf gelijk hebben, hè? Op de een of andere gedragen, manier. ja. Ik heb... Uh, mijn broer en ik, die waren hier... Ik uh, geloof dat het in 79 was, 1979. Zo tussen lange tijd geleden. Maar dat was de eerste keer dat wij... ...naar Nederland kwamen, maar dat was voor dan uh, het, de gouden bruiloft van mijn ouders. En toen zaten we ook in de train. En er waren twee, twee knapen die zaten op één bank. En die zaten zo'n wat, geloof ik, een dropje te kauwen of zoiets. En, en de schoenen, een beetje smerige schoenen, die hadden ze op die andere bank gelegd. En er kwam een, een oude dame met een met man, die kwam erin en die... Dat was de enige bank die er nog open was. En die wou op die bank gaan zitten. Maar die gasten, die, uh, die, die, die, die bleven maar zitten met, de, met die vuile schoen op die bank. Ja, die. En, ik zei, en ik zei tegen mijn broer, zei, Thijs. Thijs was zijn naam. Ik zei, dat is dat niet. Dat is niet. Ja, dat, zo zijn wij niet opgebracht. Nee, zei, die zullen we die jongens maar even opbrengen. Ja, dat... zo, ja, maar in Nederland zijn een heleboel mensen zijn zo, hè? En ik zei tegen met mijn broer: ik kwam, en we stonden op, en we namen die, die, die schoenen van die bank af, en, en zei ik tegen die jongens: nooit meer, uit de weg. En die oudjes die er dan niet meer gaan zitten. Maar uh, die, die knapen die wouden eventjes uh, opstaan met de vuisten. En toen zeiden wij in het Engels. Ah, ah, don't do that. That's too dangerous. Ja. Dus, <nog g vaccines> maar ja, uh, hier, hier hebben ze niet zoveel van, die, van dat uh, gedoe op die treinen. Want die, die gaan heel erg vlug uh, naar verschillende gedeeltes van de stad. Uh, en uh, ja, die mensen die hebben tijd dan alleen vlucht, vlucht, eruit, vlucht erin en, en neem maar aan. Uh, maar ja, in Nederland was het heel anders natuurlijk. Daar, uh, daar, waren, daar kon je met de fiets, kon je zo naar binnen toe. En uh, is, is dat nog, daar vond ik ook eigenaardig, Dan uh, stond je met z'n allen op een perron, stond je te wachten tot de, dat je trein binnenkwam en die trein die kwam binnen. Mensen die vlogen eruit. De meeste mensen die vlogen erin. En dan kwamen er nog was er met met fietsen. Die, bracht, die namen ze ook mee. Ja, ja, Vroeger dat is, was dat nooit? Ja, dat is nog steeds zo, hè, man. Is het? Vroeger ja. was dat nooit. Nee, maar, maar nu is dat nog steeds zo. En dan met een mondkapje op, hè? Oh, dat ook nog. Ja, want anders ken, ken die fiets niet mee, hè. Nee, nee. Ja, hier, hier, ja, niet iedereen die, die heeft zo'n mondkapje, dat moet ik wel vertellen. Maar eh, er wordt wel gevraagd als ze in de trein zitten en een connecteur die komt, er is nog een, af en toe komt, zit er nog een connecteur bij. En die komt wel die mensen te vertellen. Of je gaat zo'n drie meter erg van de camera af, of je hebt zo'n mondkapje. Ja, precies, hè. Dat is gewoon uh, wijs beleefd, hè. En vraag altijd even of je iemand mag zoenen, hè. Oh, oh moet je dat vragen? Ik, ik, ik heb dat geleerd van mijn moeder, hè. Oh, ja. En, en, en, en, en, dat, en, en je moeder zei dat dat mag? Ik, mijn, wat? mijn moeder die, die, die, die, die, die zei dat het niet mocht hè. Je, je moet het altijd eerst één keer vragen... En dan, als ze nee zeggen, nooit meer zeuren, hè? Oh. En, dat, mee... Ja, dat bleek heel goed te werken, hè? Zo, en ga even weer een stukje muziek te draaien. Even kijken of ik het in kan zetten. Oh ja, ik hoor de muziek, helemaal. Oh, dat was Net... jij. Nee, de... dat... Nou gaat het helemaal goed met je kop telefoon in al, heel Ja I know, I know. When all the songs are out of tune. Dat hebben we net gehad, heel man. One of the rhyme ring so un When I don't. Ja, yeah. show extended, extended settings. Ja, dat kan ik niet krijgen. Jammer. Probeer je gewoon wat anders, he, man. We hebben de tijd, hè. Wij zijn de baas nu, hè. Ja, yeah, nee, oké. Okay. Ik zal het, uh, ik het straks wel eventjes uitvinden hoe ik het wel moet doen. In ieder geval, ik heb ook gezegd... Uh, nog eventjes wc, uh, uh, ik vind dit, uh, ik heb hem zelf nog een keer gezien op een jazzconcert in Eindhoven, voor de Eindhoven Jazz Club, en dat was, uh, ja. was na een, uh, na, na de laatste filmavond, film, uh, toen iedereen ging eruit en en, en onze mensen, hè, van, de, van de Eindhovense Jazzclub, die hadden uh, Sydney W.C. gevraagd of hij een concertje kon spelen. En ja, hij vond het uh, toch, niet, uh, toch wel leuk ook om, ook, om dat voor mensen te doen die juist voor hem en de band in het theater kwamen. En niet naar de film. De film was afgelopen. Iedereen naar huis. Wij allemaal naar binnen. Dan hebben we twee uur heerlijk genoten. Sydney het was het. Dus, uh... Nou, laat hem ja. maar komen. Sydney, je ja. bent welkom, hè? Ja, even kijken. Zo. Ja, dat is het. Nee, dat is Oké. Okay. Ja, dat doe ik toch wel. Come on. Oh. No. Okay. Natuurlijk is dat een belangrijk gat en niet in. Oké, kom Nu nou moet je je koptelefoon weer op, Zo. Okay. So. Dat was... Um, een ander Sydney Bachelet. Ik, ik vond hem heel mooi, deze, hè, Ja, dat komt... Saints komt maatsing in. Ik, ik, ik zat er helemaal in en ik, ik stond al in de houding, hè. ja. Yeah. Ik ik vind, ik vind, zijn muziek is echt het New alleen stap hè? Het is het echte, het echte feestmuziek, hè, man? Ja. Dus, ik zal er met de tijd nog wel wat meer spelen. In ieder geval, eventjes wegzetten. Zo, is. Ik krijg ook complimenten voor je zangtalenten, hemel. Dus, uh, De complimenten voor, voor, wat, voor wat? Voor je zangtalenten. Oh. Oh, dat vind ik leuk. Ja. Even kijken. Ja. ja. ja. Ja, want ik wou net zeggen, Herman. Hier in Nederland wordt het wel heel erg rustig. Hè? En dat vind ik zelf wel heel erg fijn. Uh, in Nederland is het nu rustig? Het wordt heel rustig. Hè? Mm -hmm. De meeste mensen blijven gelukkig weer thuis. Ja, yeah, dus. Uh... Ik heb zo'n hekel aan veel mensen op straat. Ja? Yeah. Ja, ik. Heb... Ik mag het ook niet zo heel erg eh, druk wezen hoor. Daar oh, niet van. Ik, ik heb het liever dat het een beetje rustig is. Ja. Yeah. En dat je lekker naar een echte bakker kan lopen. Mm. En, en dat je dan even naar een echte slager kan gaan. En naar een oh. echte groentewinkel. Daar da, da houd ik van. He? Maar dat is hier nergens meer. Nee. He, nee hebben ze ik... dat bij jullie nog wel? Wat, wat is dat? Sorry. Ja, hebben ze bij jullie nog wel een echte bakker en een echte slager? En, en, ja, ja, ja, die hebben ze nog wel. Ja. En een echte groentewinkel. Ja, dat, dat wel. De, ja, de groentewinkels zijn er ook. En uh, een beetje groter dan de kleine, waar één of twee mensen in werken. Maar toch alleen kan je daar groente en fruit kopen. Dat wel. En uh, slagers, ja, je vindt, je vindt ze wel, maar niet zoveel meer. Hè? Meestal ga je naar een supermarkt toe en dan is het allemaal netjes ingepakt. En... Nou, ik hou er ook niets werk van, maar ja. Maar, uh, waarom, waarom moeten we dan al die ingepakte dingen hebben, hè? Ik hou daar yeah. helemaal niet van, hè. Want ik wil liever gewoon iets dat ik weet wat ik eet, hè? Nee. Ik ook niet. Oké, okay. um, eens kijken. Ja, we zijn. Ik heb nog een plaatje hier wat ik. Oeh, ik geloof dat ik nog nooit gespeeld heb. Het is een Harry James, man. Ja, yeah, dus. Uh... Wacht even, ik ken even in mijn boekje nakijken. Ja. Harry, Harry James. James, Harry James, Harry James, Harry James. Nee, geen Harry James heb je nog gespeeld, Riem Oké. Okay. Dan uh, gaan we dan proberen te spelen. Oké. Okay. Precies tien minuten heer, man. Ja. Uh... Dan uh... dat is... Dan... Dat Harry James. Ja, uh, ik weet niet of de mensen ervan houden. Ja? Dat was uh, een beetje kalme muziek, maar... Gewel geweldige trom trompet spelen die... Uh... Gaan nou, Gypsy, gaan... Gypsy Star zag allemaal hele mooie grote billen voor zich, hè. Dus uh, het ging best wel goed, denk ik. Ja. Yeah. Oké, okay. we zien wat we hier hebben. ...bij banyo kon spelen, Nee, ik... Eh, nee, jammer niet... ...maar ik, ik hou wel van dit muziek. Het is gevarieerd... Het is ...zo. En dan gaan we eind eindigen... ...nu, dit kijken, we hebben nog... ...twee minuten de tijd. Het, eh, het is... een... ...maastralisch... Um, ...groep... Uh, ...de Superfood Ramblers... Dus, uh, nou, we, we, we gaan er helemaal voor Herman En tot de volgende week uh, Dus we gaan een beetje Een beetje muziek uit Australië luisteren en dan... Waarschijnlijk allemaal Nederlandse jongens Die ooit aan die brug gebouwd hebben bij jou hè? Ja maar ja hey. Hey. Tot de volgende week Herman Okay. You the know best eh? <laughs> and <laughs> Mhm. Mm ja, nu. Net. We zijn er weer ingevlogen. Maar ja. Waarom niet? Het, het, het kan. Er is geen dwang. Het hoeft niet. Dus als je niet wil... Voel je niet bedreigd. Voel je niet onderdrukt. Want het hoeft niet. Nee. Het kan ook allemaal anders. En dan vraag je je gelijk af, wat kan er dan allemaal anders? Nou, eigenlijk alles. In ieder geval zoals wij onze mensenwereld hebben gecreëerd. In elkaar gezet, in elkaar geknutseld, eigenlijk. Weet je, daar moet ik ook de hele tijd aan denken. op het moment dat ik uh, het woord Pastudio zie, dan denk ik eigenlijk: nou, dit is iemand die zou eigenlijk een veel leuker leven kunnen hebben, maar die heeft een andere baan gekregen. En, en die werkt nu bij een, een of andere. ...kantoorstoelenfirma. Ja. Vroeger heette die nog anders. Nou, was het gewoon geen pastoelio, maar tegenwoordig... ...je weet het niet meer, hè? Kijk, alles wordt gevolgd. Iedereen weet alles van iedereen. En als jij het niet weet, weet een ander het wel... Of, of een ander, of weer een ander, of juist iemand die je niet wil dat het weet. Maar ja, maakt niet uit wat het is. Het kan altijd tegen je gebruikt worden. Zo, zo, zoals uh, bijvoorbeeld, er uh, was nog een tijd dat je ineens in de gaten gehouden ging worden vanaf het moment dat je het woord snelkookpan ...gebruikt. Want daar kon je bommen mee maken. Maar dat kan ook met kunstmest. Ja. Je, weet je, je wil niet weten... ...waar je allemaal bommen mee kan maken. Het is dus eigenlijk... ...niet nodig om bommen te maken. Dus ik ga het ook niet uitleggen. Nee. Sowieso... Als ik het zou uitleggen zou het volgens mij niet mogen. Nou, nou weet ik dat we op de Radio zijn en dat hier eigenlijk best wel veel kan. Maar, maar, maar in dit geval grijp ik zelf in. En, en dan ga ik jullie niet uitleggen wat ik allemaal geleerd heb. Nee. Want dan weten jullie het ook. En dan ben je net zo fout als ik. En als je zo fout bent als ik. Dan, dan kan je eigenlijk niks meer. Dan mag je eigenlijk niks meer. En dan, dan proberen ze je, je een beetje koest te houden. Ja want het is hier geen dictatuur. Nee. Nog niet. Zal het ook niet snel worden, want we zijn allemaal Nederlanders en we zijn allemaal dom en achterlijk, in ieder geval de helft van ons. Want de gemiddelde Nederlander is best wel snel en slim en goed en geweldig. De gemiddelde Nederlander. Maar dat zijn er ook maar heel weinig. En, en gemiddeld van wat? In, in wat? En, en waarover? Gemiddeld in geld? Nou, gemiddeld in geld, dat is heel gek in Nederland. Dan klopt er iets niet. Want het gemiddelde is een heel stuk lager als wat ze daar bovenaan helemaal hebben. En dan bedoel ik niet de top, hè? En dan bedoel ik niet de Illuminati. En, en, en zeker niet de elite. Oh nee. Zou je mij niet zien doen. Iets tegen de elite. Want de elite heb je nodig. En de vraag is nu. Uh, wie of wat of waar. Waar zijn ze? De elite. De, de, de, de, de mensen die echt ergens voor staan. Waar, waar, waar, waar, waar, waar mensen zich toe aangetrokken voelen. Waar mensen mee, mee willen gaan. En niet omdat ze moeten. En, en niet omdat het ze slecht gaat. Maar, maar juist. Als ze willen dat het ze goed gaat. En dat is een hele riskante opmerking. Dat weet ik ook wel. Want mensen. Denken eigenlijk alleen maar aan goed gaan. Maar, maar niet alles gaat goed. Eigenlijk het meeste wat mensen doen is helemaal niet goed. En daarom gaat het ook helemaal niet goed. Een keer de ene reden aanvoeren of de andere reden. Ik kan ja, zeggen, de een is rijker als de andere, maar het slaat ook nergens op. Want wat is rijk zijn en wat is geld? Weet je wat het belangrijkste is? Wat het meeste telt is... Hoe je je voelt. En hoe je je voelt, zo gezond ben je. En dat betekent niet dat dat tegen alles helpt, hè? In sommige gevallen moet je gewoon andere dingen doen. Beetje afstand houden. Ja, serieus. Dat klinkt gek, hè? De Meeste mensen denken daar niet over Nou maar eigenlijk... ...leven we in een hele gekke wereld. Van een wereld van zoveel mensen bovenop elkaar En we vonden het allemaal normaal. We verbaasden ons wel over die Japanners. Moeten die hadden speciaal mensen in dienst. Om mensen in de trein te duwen. Nou dat, dat hebben we sinds gisteren ook. Ja. Op de lijn naar Almere. Daar is het meermalen gebeurd. Moesten gewoon... Echt mensen erbij komen om de passagiers in de trein te duwen. Ik, ik wil geen rare opmerking maken, maar het, het lijkt steeds meer alsof we gaan lijken. Lijken is ook in deze tijd natuurlijk geen goed woord om te gebruiken, maar... Het lijkt net, maar nee, ook niet. Dus die ook beter niet gebruiken, nou, Het schijnt. Maar zo opvallend is het ook weer niet. Maar op de een of andere manier kopiëren men mensen mekaar. Ja. Het zijn zo soort... Napraters, naapers, nadenkers, voordenkers? Nee, voordenkers zijn het zeker niet. Hoewel, ze, ze weten wel een heleboel dingen te voorspellen. Ja. En voorspellen, wie kan dat nou? Wie heeft er nou enig inzicht in hoe het zal gaan, of hoe het zou kunnen gaan, en waarom het eventueel zo gaan zou kunnen wezen? Ja, wezen. je ook. Zijn kinderen. Zonder ouders. En wat doe je met kinderen zonder ouders. Nou, wij, moderne, trotse Nederlanders. De jongens van Jan de Wit, die uiteindelijk uh, heel vervelend aan zijn eind is gekomen. Dus, wat voor jongens zijn we eigenlijk? Ik ben bang dat we het gewoon van de meisjes moeten hebben. Ik heb wel eens gehoord van de meisjes van Verkade, maar nooit iets kwaads. En de meisjes van de Wit. Nee, nooit. En Verkade bestaat nog steeds. Dus waarschijnlijk heb je ook nog wel de meisjes van merk. Stel je voor. Ik, ik stel het me een keer voor, dat je die chocoladefabriek hebt, die eerst van Chaki was, dat verkale. Dat er toen allemaal leuke meisjes werkten, om de chocolade in te pakken, of te beoordelen, of door te schuiven, of in dozen te stapelen. Meisjes van Verkade zijn misschien wel allemaal vervangen door robots. Robots. Die niet weten wat ze doen. Maar ze doen het. En zo zou ik zelf dus nooit willen zijn. Nee. Ik zou zelf geen robot willen zijn. Ik zou, ik zou nooit zo willen zijn. Als dat een robot is. Maar waarom zou ik? Ik heb er niet eens tijd voor joh. Zou ik er eerst tijd voor moeten maken om als een robot te kunnen zijn? Dat lukt me wel even hoor. Vast wel. Ik ga het morgen even proberen. Maar niet nu. Ik heb er helemaal geen zin in. Nee, wie, wie, wie, wie wilde nou eigenlijk een robot zijn? Ik niet. Maar, maar andere mensen wel. En het kan, kan geen kwaad doen. Maar het is ook niet direct nodig. Ach, laten we maar wat gaan doen. En even stoppen met het gauw show me, show me. Show me. Show me. even reageren ik, ik, ik ben te bellen, te bereiken en eh, je kan ook gewoon wat op de chat zetten ik, ik, ik ben zo benieuwd want je doet zulke interessante dingen en interessante dingen ben ik altijd in geïnteresseerd zoals de dingen die mensen vaak vergeten hoe kan het dat in één huishouden en ik, ik ben geen twijfelaar en ik ben geen complotaanhanger. Maar één iemand besmet raakt. En, en die mensen doen alles met elkaar. En dat er in een ander huishouden... bijna iedereen besmet raakt, behalve één. En die doen nog veel meer dingen samen. Je wilt het niet weten. Waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar wat die mensen die het niet krijgen, mankeert of, of wat ze hebben? Want misschien willen we dat allemaal wel hebben. Ja. Misschien werkt dat wel beter als een vaccin. En wie weet kun je het wel niet krijgen. Of, of juist wel. Maar, maar aangezien het die verhalen allemaal over de familie gaan. En ik weet iets van genetica. Schakel ik zelfs de erfelijkheid bijna helemaal uit tot op een heel klein stukje. Dat kan zijn dat er namelijk een bepaald deeltje vanuit een hele andere tijd, dat er ooit een keer een tijd was dat je heel veel met vogels te maken had, en dat je dus toch de een of andere hoeveelheid complex eh, corona binnen gehad hebt, en dat je daar toevallig een of andere gen mee geblokkeerd hebt, of juist mee aangezet hebt, je weet het niet, en dat gen... Dat kan zelfs over 10.000 generaties nog ergens voorkomen. En dat is waarschijnlijk door de hele wereldbevolking verspreid. Het is dus net als een virus eigenlijk. Weet je wat ik het ergste vind? Nou, het virus vind ik niet eens erg hoor. Maar ik vind mensen erg. Ja, dat, is, dat is over allerlei dingen daar, daar willen ze wat over denken, maar... Weten, dat doet me eigenlijk bijna helemaal niets. Nee, er is echt zoveel, zoveel om te weten. En dat weten we allemaal nog niet. Ja, we weten wat Mars is, en de maan, en Venus. Het liefst hoe verder weg, hoe beter. Maar onze eigen aarde. Daar kennen we nog maar bar weinig van. Het enige wat we tegenwoordig weten en wat we in de kranten lezen en op de tv zien en op de radio horen, is dat er wel allemaal steeds minder is op aarde. En hoe zou dat nou komen? Waar zou dat nou doorkomen? Komt dat door een virus? Eigenlijk wel, hè. Het beroemde mensvirus. Ja. Mensvirus. Ik, ik weet niet of iemand dat, van jullie dat ooit gehad heeft, maar het is vreselijk. Dan, dan maakt het gewoon niet meer uit als, als het jou als mens maar goed gaat. En de rest, ja, dat zou je een zorg wijzen. Maar, maar jij. Jij als simpele virus. Ja, jij, ja, jij. Ja, ja, ja, jij hebt gewoon meer nodig. En, en, en nog meer. Is dat wel belangrijk om meer te hebben? Ik dacht dat genoeg al genoeg was. Maar, maar te weinig vind ik niet kunnen. Nee, te weinig is nooit goed. Maar genoeg is genoeg. En als je dat dan hebt, dan is het toch niet meer nodig. Kijk, en, en, en wat is rijk en wat is arm en waar meet je dat dan af? Me meet je dat af aan wat iemand heeft? Of meet je dat af aan wat iemand geeft? En nu wordt de economie bepaald door hebben. Vroeger was de economie, was heel simpel. Dat was hoeveel uh, wordt er uitgegeven? Hoeveel wordt er gegeven? Daar draait de hele economie op. En dat is nu helemaal anders. En het is, is nog niet eens zo heel lang geleden op deze manier in één keer veranderd hoor. Ik, ik herinner me nog de jaren zeventig dat niemand wist waar het heen ging. En, en toen ging het eigenlijk best wel goed, maar daar heeft nooit iemand het over. Iedereen heeft het over de jaren zestig dat iedereen ineens de nieuwe mogelijkheden zag van reizen over de hele wereld. Maar dan moest je wel rijk zijn, en zeker in die tijd. Maar als je je haren liet groeien, dan viel het niet op. Dat je eigenlijk gewoon veel meer geld had als al die andere gasten die in hun hotel sliepen. Jij sliep als een rijke gast gewoon op de dam. Want je zou ze wel eventjes een poepie laten ruiken. Want jij kon het betalen. En ik denk dat het toen begonnen is. Bij, bij die hippies. Ja, dat klinkt heel gek. Hè? Maar sommige dingen zijn begonnen bij die hippies. En een heleboel foute dingen. Ja. Een heleboel foute dingen. Het idee dat alles kan. Dat je alles naar je hand kan zetten. Dat hebben we hebben gezien in de jaren 70 dat dat niet helemaal goed werkte. En dat hebben sommige mensen uiteindelijk uitgelegd: dat ze altijd zoals die hippies moeten kunnen leveren. Leven gewoon, ze moeten alles kunnen hebben. Als zij op een eilandje willen kunnen liggen, moeten ze op een eilandje kunnen liggen. Als ze op een schip willen varen, moeten ze op een schip varen. Als ze willen vliegen, moeten ze kunnen vliegen. Ja. En vroeger. Maar dat was heel lang geleden. Bleef het nog beperkt bij. Het gebruik van middelen. Maar dan, dan heb ik het niet over middelen die je dan uit mijnen moet halen. Of van over de hele wereld. Maar middelen die. Gewoon rondom in je eigen omgeving aanwezig waren. En. Met die middelen kon je gewoon ook vliegen. Had je, had je geen vliegveld voor nodig. En met sommige van die middelen kon je. Ook gewoon. Eventjes rustig jezelf zijn. En dat middel is eigenlijk. Volgens mij. Het middel. Wat op het ogenblik. Het best zou verkopen. Maar er is geen farmaceut mee bezig. Dit doet geen onderzoek naar. Het is niet eens een wetenschap. Het is geen eens een wetenschap. Om erachter te komen. Hoe je je gewoon goed kan voelen. En jezelf kan blijven zonder een ander, of iets anders, iets aan te doen. Ja, dat is echt zo. Het kan. Echt. Serieus. Klinkt drager, maar het is waar. Hoe jij, zeg ik nou niet. De vier eerste solisten van deze avond zijn Zweedse jonge mannen. Ze verheugen zich op de ook in een grote populariteit in Europa. En wij hebben ze dus vanavond hier in het Koerhaus. De muziek die ze gaan maken is afgestemd op de jonge generatie. Dat zult u niet alleen horen, maar ook zien. Want ze zetten hun vooruitstrevende ideeën kracht bij door zich te hullen in een soort ruimtepakket. Ook de naam is bijzonder toepasselijk. Het zijn namelijk de Sputniks. Terug in de tijd, het is wat, hè. Terug in de tijd. Ik, ik kan het met beelden. Ik, ik kan het met geluiden, maar met geuren kan je het het best. Kleuren, dat ben je al heel snel kwijt, maar geuren die blijven hangen. Echt waar? Ik weet zeker dat je meer herinneringen krijgt van bepaalde geuren dan van bepaalde verhalen. Ik weet niet of, je, of jullie wel eens overkomen, maar dan zit er iemand tegenover je en die zegt... Ja, we waren toen daar en daar, weet je, nog wel eens zo dus en zo. En die heeft er een ongelooflijk belangrijk klinkend verhaal over. En zelfs de, Ja... Het is gewoon moeilijk om te volgen dat iemand een verhaal heeft waarvan jij zeker weet, jij was er ook bij. Maar je hebt het helemaal niet zo beleefd. In jouw belevenis of in mijn belevenis was het gewoon zo van, nou het was een belevenis, maar zo bijzonder was het niet. Nee, ik zou zo'n belevenis nooit echt op die manier kunnen vertellen. Zo enthousiast, zo sprankelend, met zoveel details, waarvan eigenlijk iedereen die erbij was, er niets van kan herinneren. Maar ze weten wel dat ze erbij waren. En ze weten wel dat er geen onzin gesproken wordt. Want in iedere woord ligt een stukje uit hun herinnering. Maar het verhaal kan compleet anders zijn. Dat is ook heel bijzonder. Van ons. Wij. Het gevaarlijkste virus wat ooit op de wereld heeft rondgewaard. De mens. Dat wij... Denken, dat we zo slim zijn. Terwijl eigenlijk, als je jezelf afvraagt, we denken allemaal anders. Jij denkt niet zoals ik en ik niet zoals jij, maar... Misschien moeten we denken gewoon afleren. Ik, ik doe er zelf al jaren niet meer aan. Het heeft me ook niet echt iets opgeleverd. Maar ook niets gekost. Ja. Daarvoor, toen ik me probeerde aan te passen. En zo gewoon mogelijk te zijn. Toen, toen waren er een heleboel dingen in een keer tegen me. En ik denk dat dat komt omdat ik veel Begon te lijken. Op de rest. Dat die anderen nog zo weinig van zichzelf over hadden. Nog zo weinig als dat ik ook van mezelf over had. Want ik had al zoveel naast me neergelegd. Wat eigenlijk wel een deel van mezelf was. Dat ik het op een gegeven moment heb opgegeven. Om erbij te horen. Om mee te doen. Om. Ook zo te zijn. Want ik ben niet zo. Nee. Nee ik ben een ander. Ik ben Guus. Voor, voor het geval dat mensen dat nog niet wisten. En, en niet op de chat zijn. En alleen maar luisteren. Nou, Ik ben Guus. Je luistert nou naar Guus. En, en dit is Guus dus. Ja. Hij heeft niets te zeggen. Hij denkt nergens over na. En het kan zomaar zijn dat jij het allemaal anders ziet. Dat jij het allemaal anders hoort. Dat jij het allemaal anders beleeft. En er is helemaal niks mis mee. Nee. Maar ik zou het wel graag met je delen. Jouw idee. Delen, deel ik mijn ideeën, mag ook omgekeerd. Het grappige is, ik heb gewoon geen idee meer. Wat mij betreft gaat het heel erg andersom. Het gaat niet om het allemaal beter te maken. Nee. Nee, maar dat willen al een heleboel mensen. En wat is beter? De een maakt het beter voor zichzelf. De andere maakt het beter voor zijn familie. De andere maakt het beter voor zijn stam. De andere maakt het beter voor zijn groep. De andere maakt het beter voor zijn partij. En de andere wil het beter maken voor zijn land. Maar daar heb je helemaal niets aan. Nee. Weet je waar je wat aan hebt? Van mensen die gewoon zichzelf durven te zijn en kunnen zijn. Die niet hoeven na te denken omdat ze gewoon weten dat het nergens voor nodig is. Het is echt nergens voor nodig. Waarom zou je nadenken? En je kan gewoon veel sneller praten als dat je kan nadenken. Dat is echt te gek. En dus dat betekent dat het dus ergens iets is wat er gewoon ergens stuurt. Dat het gewoon kan. Dat je gewoon zomaar in één keer letterlijk, figuurlijk en ook daadwerkelijk uit je nek kan lullen. En dat mag. En dat moet. Want als je dat weet, als je zo ver bent gekomen dat je weet dat je het ook niet weet, en dat er een heleboel dingen zijn die je wel weet, maar dat is nooit alles. Voor al die andere dingen zul je altijd anderen nodig hebben. En dat is eigenlijk de enige wijsheid die wij als mens zouden kunnen, Opnemen in onszelf. Ja. Het is nu alweer heel snel gezegd en je bent het waarschijnlijk alweer lang vergeten. En toch, ik heb het wel gezegd. Ja. Ik neem niet aan dat er mensen zijn die dit letterlijk meeschrijven of zo, of die dit opnemen. Nee, sowieso als iemand het zou opnemen en die zou het sturen naar bepaalde instanties, dan zou het waarschijnlijk ook gelijk opgenomen worden. Direct. Ja, is gelukkig nog nooit gebeurd. Dus ook nergens voor nodig. Want ik doe geen kwaad. En ik wil ook geen kwaad. Ik heb een hekel aan kwaad. Maar ik, ik kan wel heel boos worden soms. Dat is heel, heel boos. Vanwege kwaad. Vanwege onrecht. Vanwege onbegrip. Dan heb ik het niet over onbegrip omdat je mij niet wil begrijpen. Maar op de een of andere manier. Is er iemand die belt? Wacht even, wacht even, er is iemand die belt, wacht even, ik ga even kijken. Hallo, hallo, hallo. Hallo, jij bent het gezeik ook zat? Hallo, lieve jongen. Jij bent het gezeik ook zat of niet? Hallo, lieve jongen, ja man. Nou, precies, en hoe gaat het? Ja, wel tjokjes, man. wel ik ga even wat aan je geluid doen. Wacht even. Je, je, je moet even... Ja, zeg nog eens wat. Wow, ja, het gaat nog chill. Uh... Oké, okay, en nu? Ja, het gaat nog steeds chill. Oké, okay, nou, nu, nu, nu werkt het geluid in ieder geval. Dus dan dat is het chill genoeg. Ja, mooi man. Ja, ik, uh, ik ben gewoon thuis. Dus, en jij? Ik ben ook gewoon thuis. Ik heb net uh, heel veel uh, heerlijk gegeten, man. Nou, en salade en kipje en uh, alles. Nou, vertel eens, dit, dit wil ik allemaal weten. Wat waren de ingrediënten? Ja, echt heel veel dingen: geitenkaas. Oh, lekker. Pasta salade. Kruidenboter. Uh, Wat zijn nou pasta salade? Ja, joh. Ja, ik heb een groot pakket meegekregen gisteren bij de voedselbank, dus... Uh... Maar wat is pasta salade? Is dat met Nutella? Nee, nee, nee, nee. Dat is pasta. Deeg. Ja, dat... Oh, dat is van die, van die Italiaanse dingen, maar dan, maar dan koud. Ja, allemaal... Ik heb het gewoon gemixt allemaal. Allemaal lekkere dingetjes bij elkaar gedaan. Nee, je gaat toch geen uh, van die koude Italiaanse dingen eten? Nou, dat was wel lekker hoor. Ik, ik, ik zou dat zelf dus nooit doen. Hè? Ik vind het dus echt gewoon echt een soort... Ik heb er wel eens één keer een hapje geprobeerd. En dan vond ik die koude... Hoe noemde hij het ook weer? Pasta? Wat voor salade? Ja, die Italiaanse dingen van meel en zo. Hè? Ik vind het echt helemaal niks als het koud is. Oké okay dan. Oké okay dan. Hé, hey, uh, was er weer een mooi programma? Wat, wanneer? Nu net? Ja, maar er is helemaal nu net helemaal geen programma geweest. We zijn er nog. Ja. En het is alleen maar een mooi programma... omdat jij er bent, hoor. Oké. Okay. Want jij, jij bent de enige... die denkt dat hij weet waar hij het over heeft. Ik heb nooit dat idee gehad, eigenlijk. Ja, niks op te zeggen. Is dat zo dat ik altijd weet waar ik het over heb, dan? Nou, ik, ik hoop het wel. Ja, jawel. Nou, vertel jij eens even hoe het zit. Want ik probeer dat de hele tijd al uit te vinden. En uh, ik heb nu iemand gevonden... Iedereen zit die... gewoon in de ellende. Iedereen uh, heeft drama, ellende. En, eh... Uh, ja, ik, ik heb de tv nog niet aangehad vandaag, weet je. Dus uh, als je tv aanzet, dan... Uh... Moet je gelijk uh, omge -corona'd. En uh, jij hebt er nog geen last van? Nee, man. Ik was nog wel het ziekenhuis vandaag, ik moest bloed prikken. Maar ik heb, uh, ben weer z'n man, uh, gehuust vanavond. Dan is het koopavond in Schiedam donderdag. Ik heb een horloge gekocht. Hé, hé, hé, wacht um, even, wacht even, wacht, wacht even. Hallo, jij zei dan is het koopavond in Schiedam? Ja, elke donderdag, dat is al 100 jaar is het al. Maar, elke donderdag koopavond. Maar, maar koopavonden zijn afgeschaft in het hele land. Nee joh. Ja, echt wel. Nou, echt niet. Serieus? Nou, een leuk USB ventilatortje gekocht. Oké. Okay. En je zit er nu nou, lekker fris bij? Ja, ik zit in de, in de lucht van de USB ventilator. Dat is een flink dingetje hoor. Er zitten drie standen op. En uh, hoe heet het? Uh, Halloween artikelen. Zo'n dus uh, zakje met tien, uh, tien doodskopjes, scheduwtjes. Bij de Xenos. Ja, wie heeft dat niet nodig? En ik had een stukje chocola en een tongpiercing en een kam. En wie een tongpiercing? dat? Is niet... Ja, maar ik heb het balletje ingeslikt, man. Uh, ik had hem even een, een paar uur in mijn mond zitten. Ik had natuurlijk een gat in mijn tong, maar ik heb het balletje ingeslikt nou. En, en nu heb je dus geen tongpiercing meer? Nee, man. Dus dan moet je wachten tot het balletje eruit komt? Ja, die poep ik wel weer uit, hopelijk. Nou, dan moet je gewoon uh, morgenochtend even wat pruimen halen. En dan, dan hoor je vanzelf, ting, ting. Als je niet de pruimenpitten hebt opgegeten, dan is die ting-ting zeker dat balletje. Oké. Okay. Maar je moet er wel een bakje onder hebben. Ik weet niet wat voor wc je hebt. Heb je zo eentje die, dat het gelijk in het water plonst? Ja, ja, ja. Dat is toch onhandig. Ik zou er dan een zeefje onder hangen. Nou, ik vind het niet erg. Weet je, af en toe dan, uh, ja, daar gaan we weer. Dan uh, pak ik een borsteltje en doe een beetje bleek erin en dan uh, soppen. Soppen. Jawel, maar dan ben je je balletje kwijt. Ja, jammer dan. Jammer dan. Ik uh, ga het niet uh, mijn eigen stroomt, uh, openmaken, zeg maar. Nou, maar. Jeetje, gewoon. Uh, iets diarreebevorderends. Slik een, uh, een halve liter olijfolie. Nou, maar ik zal even. Uh, ik zal even met het oog even kijken. Of ik morgenochtend wat. Uh... Vinden. Ja, maar als balletje echt zwaar is, dan zingt die drollen ook hè? Maar heel klein balletje. Ja, ja, ja. Maar ik, heb hem, uh, ik heb hem heel de avond ingehad en een half uur geleden slik ik hem een keer in. Waarom? Ja, hij was 1,50 was die, uh, die piercing. 1, 1, 1,50. 1, 1 euro. zoon. Uh, allemaal van die, van die budgetwinkeltjes heb je in, uh, bij ons zo. En, en dus, dan prik je zo'n gat in je tong en dan mag je hem houden. Ja, jammer dan, jammer dan. Maar, maar dat gat in je tong, gaat dat niet dicht nu? Nee, joh. Nee, dat, uh, die, is wel, die is altijd wel een beetje open. Dus je kan ook de tomatenketchup van onder naar boven in je mond laten gaan dwars door je tong heen? Mm -hmm. Oh, dat is lekker, man. Ja, ja. E e heb je verder nog interessante, leuke dingen gedaan de afgelopen week? Ja, ik uh, zit lekker in mijn element af en toe en uh, soms ook gewoon rustig aan, weet je, ik heb, uh, ben al uh, een beetje dagbesteding gevonden en zo. Mm -hmm. En het gaat nog een stukje beter. En ook dat ik uh, een stabiliteit heb, dat je nog een tijdje kan blijven. Kijk, en uh, die, die voedselbank is het daar niet enorm druk nu? Ja, er werken wel 25 man of zo. Zo, en hoeveel mensen komen daar dan? Ja, allemaal vrijwilligers, hè? Ja, maar hoeveel, maar mensen, komen al, daar, uh... hoeveel mensen komen daar een pakketje ophalen? Niemand. Niemand? Je hebt het een gaat voedselbank? Naar andere, het gaat naar andere voedselbanken toe, vanuit daar. Het is de grootste van Nederland ook. Oké, okay, dus je bent een soort verdeelcentrum voor voedselbanken. Maar ik krijg echt, echt uitgebreide grote complimenten van die uh, van vrouwelijke leidinggevende. Ja, maar dat komt omdat je zo leuk uitziet, man. Geef dat nou maar toe. Maar je kan dus... Ja, nee, uh, nee, hij klets er gelijk overheen, Dit is ASO, hè. Je klets er nu gelijk overheen. Maar dat doet ze alleen maar omdat je er zo leuk uitziet, man. Oké. Okay. Ja, weet ik niet, ja, zo. Maar dan kan je dus een, je eigen pakket samenstellen. Met uh, in middel van in, uh, door middel van in de rij staan en dan een uh, paar keer achter elkaar lopen. En ik had echt uh, fucking veel meegenomen. Wel zeven uh, pakjes rosbief of zo. Zo? Alla. En uh, nog iets anders. Runder. runderrollades. Noem maar op, joh. Dus jij uh, komt het weekend komt, uh, wel door? Bert. Ja, dat is leuk man. Er is wel, uh, wel zin in. En dat ga je allemaal in je eentje opeten? Nou, ik heb dus een vreedkick gehouden. Ik had uh, wiet gerookt. En daar heb ik een grote vreedkick gehouden. En, en, en, en die is goed bevallen? Ja hoor. Kijk, zie je? Nee, maar daar hou ik van. Ik wil gelijk ja, weten lekker, welk wietje dat was. Dat was ijs. Oké. Okay. Hij was echt wel lekker dit keer. En toen heb je al die rosbief opgegeten? Ja, een half pakje of zo. Een heel pakje. En nu heb je er nog zeven? Nee, ik heb nu nog drie pakjes of zo. Oké, okay, dus... En, ik... uh... Dus ik heb best wel, best wel gisteren ook gegeten. Maar dat knalt er echt in, weet je. Als je puur, uh, puur vlees eet. Als je een plakje vlees hebt en als je het puur eet, dan, dan krijg je heel veel... Ja, toch? Er is heel veel vlees binnen. Dat weet ik wel maar... vaak, Ja, wat is vlees? Dat zijn dode dieren. Ja. ze je hersenen eet of zo. Dat kan ook. Er zijn mensen die vinden dat een delicatesse. Ik niet. In vroege tijden was het zelfs zo dat het leuk was om een apenschedeltje van een levende aap eraf te snijden... en dan de hersenen eruit te eten. Ja, dat zou goed voor het geheugen zijn. Uh... En, en dan waren de hersentjes nog warm en het aapje leefde nog. Als ik dat zo bedenk, dan waren mensen vroeger ook al hufters, hoor. Ja. Ik weet weinig van vroeger, man. Maar, maar, maar ken je vandaag de dag nog huftis? hufters? Hufters? Uh, ze zijn niet zoveel. Maar ze zijn er Ja, wel. je hebt ook nog je eigenissen je eigenis wel het over. Maar het Nee, maar ik erger me nooit aan mensen. Maar er zijn echt hufters. Dus... Nee, ik kom alleen maar goede mensen op mijn pad en zo. Alleen maar. Zijn dus we ook een meid op mijn pad gekomen. Oh jee. Die uh, ik was gisteren aan het werk bij de voedselbank. En ik werd in een keer geappt. Van, hé, uh, hey, uh, toegevoegd. Ik heb je toegevoegd. Groetjes van een maatje van mij. Uh. Maar uh, het kriebelt wel een beetje allemaal weer. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, eh... Uh, mooi meisje, heel mooi meisjes. Oh, jij, ook nog. Ja, man. Oh, jij. Dan, dan zou je vannacht wel slecht slapen, denk ik. Paulina, Paulina. Ook nog. Ja, meisjes die zo heten, die kunnen niet anders dan lekker zijn, gewoon. Hm? Dat dacht ik ook, man. En... Hey, hoe lang hebben we nog? Nou, ik weet niet uh, nog drie minuten. Wil je Star Wars Celebration draaien? En wie? 2 minuten 16. Star Wars Celebration. De wie? Star Wars Celebration. Wat is dat, joh? Ja, dat is van uh, de Star Wars deel 4, het uh, eindliedje. Oh jee, nou, ik, uh, ik kan oh. kijken, maar... Hallo, ben je er nog? Ja, oh ja, ja. Oké, okay, nou, ik, ik kan even kijken. Twee minuut veertien. Ehm... Um... Ja, ik heb hier nu dit... Twee minuut... Goed. Ik zoek iets, twee minuut veertien. Ik heb iets van twee minuut veertien, ogenblikje. Daar komt het, niet schrikken. Kopie. Het van de week. Uh, wonderbaarlijk. Ja, het was heel iets anders, maar het was wel 2 minuut 14. Mooi, man. Oké, okay. mm. uh, we gaan de radio uitzetten. Oké, okay. laat Pate. Hé, hey, uh, doe je wel heel voorzichtig? Ja, ik wel, man. Uh, jawel, ik goed beschermd ook dus. Oké, okay. en gedraag je? Oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi. Hoi.